Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info at rtvm.nl. Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet.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 En met Orson No Tomorrow beginnen we weer een nieuwe keizerrijk Het is zaterdagavond 9 uur geweest, dus dan weet je het. En dan is toch alleen nog maar onzin op Moedijk FM. En uh, nou ja, uh, op Moedijk FM hebben we ook al nog de singer van de week. En uh, normaal gesproken heb ik daar helemaal geen, uh, geen inspraak in. Maar deze keer hebben ze toch goed naar mij geluisterd. Het is, uh, de nieuwe singer van de week is namelijk John Mayer. En John Mayer is de enige man voor wie ik mijn broek zou zakken. Ik ben totally gay voor Mayer. Ik heb het al vaker gezegd, dus ik, uh, ik hou het nu kort. Want... Anders wordt het alleen maar onsmakelijk. Maar goed, ze hebben naar nou mij geluisterd. Het nieuwe single van John Mayer is de... Rijk FM. Single. single van de week. Perfectly Lonely.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 Ik weet niet wat met jou zit, maar ik zit te stuiten achter de mengtafel hier. Zo, Dat waren de drums. Let's go surfing. En daarvoor dus de Moedijk FM single van de week. John Mayer Perfectly Lonely. En uh, nou goed, het volgende wat ik ga draaien zijn... Um, de band die klinkt eigenlijk als een, uh, een handleiding voor de Superman. Van hoe word ik Superman? Nou, uh, simpel. Je pakt een cape, je doet je cape aan en je gaat vliegen. Zo heet de band, dus het is uh, Get Cape, Wear Cape, Fly in Collapsing Cities. Fresh running water in a built-in commode And there were kids on the porches With facts lit like torches I thought this would do for me So we crammed in the back Dancing 10 to the foot As the smoke filled the air We were misunderstood And the beats kept dropping The foundations like bombs So we knew that it couldn't be long And lawns moan impressively. As they sat in the back and they started to eat, raise a glass to the host and his prosperity. Though the cocks kept popping and they struck up the band, the foundation seemed something of sand. Fine. Keizerrijk. en sterke verhalen. En daarvoor dus uh, Get Cape, Wear Cape, Fly. Collecting Cities. Um, twee keer het intro ook. Ik weet niet wat er aan de hand was. Ik deed niks. Dat is niet mijn schuld. Want ik ben natuurlijk super getalenteerd. En dat zal nooit aan mij liggen. Um, goed. Als we het toch over sterke verhalen hebben. Ik... Um, ja Gelijk even een goede baslijn ronden Een vriend van mij, een teamgenootje van mijn volleybalteam trouwens. Die, um, die, uh, die had in zijn briefbus, deed hij open. En uh, toen vond hij een briefje. Echt een heel klein strookje papier. Uh, met daarop. Green Palace Relax Bedrijf. Al twintig jaar een begrip in Utrecht. Want daar woon ik dat weet je. Is op zoek naar nieuwe gast... Spaatsie. Vrouwen voor diverse werkzaamheden. Leeftijd en uiterlijk onbelangrijk. Ervaring niet noodzakelijk. Voor meer info kijkt u op mijn nou ja, website of belt u met een telefoonnummer. Dan dacht ik, ja allemaal leuk en aardig. Maar uh, dat is natuurlijk wel iets voor keizerrijk. Even kutten met mensen die blijkbaar op zoek zijn naar lelijke vrouwen. Die bereid zijn om de hoera te hangen of zo. Nou, ik, uh, ik dacht, nou, dat ga ik even kijken. Want ik ben toch wel benieuwd of ik ook uh, andere dingen kan dan in de kumuur, weet je wel. Dus ik, uh, ik ga gewoon uh, die mensen bellen en kijken wat, wat het idee erachter is. Gewoon man, om te kutten. Maar eerst nog even fatsoenlijke muziek. Want hè, daar ben je uiteindelijk ook gewoon voor het luisteren. Dit zijn de Bloodright Shoes. En I wish I was someone better. Het en feed the horse hoe toepasselijk ik ga bellen met um, Dream Palace uh, Relax Bedrijf. Wat het dan ook zijn mag. Even kijken hoor. Goed zo. Nou, dan doen we het zo. Even kijken um, mm, mm. Moeilijk, moeilijk. Eerste keer dat ik iemand bellen, merk je gelijk dat het zout gaat. Hey, even kijken. Is het een gesprek? Horen zo. Wacht even, even opnieuw. Zo. spannend radio dit, hè verdomme.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 Just not good. Het ver van Lily Allen en ik probeer het gewoon nog een keer, gewoon omdat het kan. En ik neem allemaal woorden terug over het feit dat ik uh, een getalenteerde, getalenteerde DJ ben, want um, nou, blijkbaar ben ik dat niet. Ik probeer het gewoon nog een keer. Even kijken, zo. Uh, nou ja, um, mm, mm. Ja, jezus, dit is een ontzettend spannend radio. Ja, en ondertussen luister je naar de achtergrondmuziek van Debbie Does Dallas. Hè, dat je deed. Gewoon... Oh omdat het kan. Wat ik daar nog één plating probeer, is zelf voordat ik het op radio doe. Want... Goed, om die janken dit. Dit is nog Vampire Weekend en White Sky. Probeer het zo echt nog een keer. Sorry. That you walk each day in passing The elderly says cloak on eyes with suspicion The whole of modal corporations giving its mission. And little Julius, they come together in the middle of Manhattan. You waited since long. Questions. Why are the horses racing taxis in the winter? Look up at the buildings, imagine who might live there Imagining you all for 10 fall upon the sink there You're since love Nou, volgens mij heb ik het door nu. Uh, momentje hoor, dat ga ik nog even proberen. Uh, zo. Ben ik zo blij dat helemaal niemand luistert naar Keizerrijk? Het scheelt wel heel erg veel. Yes. yes. Moeten we het wel opnemen, natuurlijk. Goedemiddag, op dit moment zijn wij niet bereikbaar of aanspreekbaar. Ik probeer het even nog een keer. Afspreekje in. Bedankt. Neem na de toon uw bericht op. Godverdomme. nou Probeer het straks nog een keer. Eerst. Blink van 18 en all the small things. Jason van de Ramvoor zitten. Om te janken. Singthings en Hans op um, Anti Climax Radio, want Godverdomme, ben je, wat ben je dan voor hoerentent, weet je al dat je, nee, nou ja, eerst doet het heel lang over voordat ik überhaupt iemand, of überhaupt begrijp hoe de knoppen hier werken, en dan bel ik, is het me eindelijk gelukt en dan neemt er iemand op. Ik eh, probeer het straks na tiende nog wel een keertje of zo. Um, goed, nou ja, wat ik nu ga draaien komt uit de film uh, Twilight, and New Moon. Het uh, zijn uh, uh, uh, heel mooi bandje. heel goede, goede artiesten. Dead uh, Percudia Meet me on the Equinox. The Wombats en Tokyo Vampires and Wolves. En dat vond ik zelf echt hilarisch, omdat ik dat uh, draaide na. Dus Deathcap for Cutie. En dat nummer dat is uit um, Twilight Comedy Film, die gaat over vampieren en weerwolven. Dus dan uh, snap je. En dat nummer trouwens heette uh, Meet Me on the Equinox. Dat lul ik net door de zanger heen. Als je denkt dat ik veel scheld, moet je hier eens naar luisteren. Dus fresco en kutkop. <middels> Zij de beste rapper. Maar als ik hem moet geloven, dan zij de beste rapper. En als ik jou moet geloven, ben jij de beste rapper. Ik geloof jullie, dus ik ben de slechtste rapper. Een flowende zwevende, te weinig dood om te breken. De tegenovergestelde van al die mode en swagger shit. Okay. Rijd de auto langs, de bestuurder brengt me shit. Huh? Ik kijk hem aan en denk wie pompt dan al die faggot shit. Huh? Die iemand rapper frisse mensen, wetten heeft zijn wekken clips. Wat een sukkel, waarom pompt die gast geen nekken, sukkel? Cool. Ik haat het om van mezelf te houden. Hou ervan om een mening, niet van mezelf te houden. Jij bent jezelf de shit. Maar kom nog steeds met dezelfde shit, andere beat, zelfde shit, shit. Ik zeg drie keer dezelfde shit en ja, ik doe diezelfde shit. Uh. Ah, yeah. Springen in de lucht met je kutkop. Wat sta je te kijken naar mijn kutkop? Kutkop. Ik ben de kutkop. Springen in de leuwen met je fuck Vele snappen nu niet, maar doen een lachere over Dus deze volgende tekst is voor jullie fucking Mogolen Komt hier, laten we weer over Gino praten Van Blanken die van Gino houden en een jaren die Gino haten Interviewers met de Gino vragen Vanaf nu moeten jullie al die Gino vragen en Gino vragen Ik speel Gino en ik hoef me niet eens te schamen Jij vindt een vet, dat zegt iets over jouw morele waarde Eigenlijk heeft Campy gelijk. Gino is racistisch, ik weet het dankzij Wendy van Dijk. Dankjewel, Wendy. Tuurlijk neem ik mijn fans in de zij. Ik weet ook niet hoe ik anders al die mensen bereik. Dus eh, voor alle frisco fans, zoek een fucking hobby. Ik ben verward, vergeet me jongens, ik weet het niet, sorry. Ik ga een movement beginnen, ik noem het social lobby. Jij hebt al gedaan. Oh nee. Ik breng in de lucht met je kutkop. Pas je te kijken naar mijn kutkop. Kutkop, ik ben een kutkop. Springen in de leuwen met je gut -gum. Dit is voor me de niggas met een maatje S T-shirt aan Zie me gaan, niets te zeggen, waarom staan je speakers aan? Waarom kom je hier, wat wil je zien? Wat kijk je naar me, man, wat wil je zien? Voor je frisco ziet zie ik meedoen met de silly Zie je me in de skinny jeans, haak op billy jeans? Haak hem door de middel en vakken hem met de frisse Die gast die komt toch spitten? Geef me 5 euro terug, nigger! Even terugblikken ik was blut bitter, depri, niks veranderd, alleen maar een stuk dikker. Letterlijk, rappers trekken een t-shirt uit bij optredens. Als ik die shit zou doen, zou niemand mij een box geven. Ik ken jullie. niet, misschien ben ik te onzeker. Misschien niet bewust van mijn kunnen, misschien te onwetend Misschien wil ik niet mijn tong breken. Misschien is alles wat ik wil gewoon jullie een rare frons geven. Dus springen in de lucht met je Was Pas je te kijken naar mijn Kut Putkop, ik ben de putkop. Springen in de lucht met je putkop. Spring in de lucht met je Wat Sta je te kijken naar mijn kukko Kukko, ik ben een kukko ik I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. good. good. good. good. good. good. good. good. good. good. good. good. good. good. good. good. good. Frescue en Kutkop. En daarmee zijn we wat eigenlijk aan het met de eerste uur. Ik, en, uh, nou, na tien ga ik uh, nog een keer proberen om te bellen met Dream Palace Relaxbedrijf. Omdat het kan. En eh, natuurlijk komt de QMU eraan. Dus uh, nou, blijf luisteren, want het wordt nog een stuk professioneler. Dit is Underworld. Born Slippy.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 Zaterdagavond van 9 tot 11. de Keizer met Keizerrijk. Ik had een dream we went to we gingen city for a day. You took me You like me? Hey, show some love. You ain't so tough.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 The Feeling en Fill My Little World. En daarmee beginnen we aan het tweede uur van Keizerrijk. En uh, ik ga nog echt uh, bellen met um, Dream Palace release blijft Dat heb ik al drie keer beloofd, dus dat ga ik ook echt doen. En de cumu kunt eraan. Maar uh, eerst is dus er nog iemand die iets aardigs tegen mij wil zeggen. You know Sympathiek. But your mother kept it all inside. Through it all away I was looking for another you and I found another one I was looking for another you when I looked round you were gone Now stay by my side, and the singer won't get enough. See it Was an alcoholic, but your mother kept it all inside, threw it all away. I was looking for another chance, see your blue eyed problem. Hallo. Nog een keer proberen zo. Het was trouwens uh, De LCD Sound System En Drunk Girls En daarvoor uh, Star Sailor En Alcoholic. Vond ik wel een leuke combinatie Je hoort dat ik aan het nadenken ben Want ondertussen ben ik aan het bellen Alles goed, is, moet je afgaan yes. Goedenavond. Goedenavond, u spreekt met uh, Giel van Bokhoven. Um, um, ik heb een, een, van de week een briefje van u in de bus gekregen. Uh, dat kan, ja. ja uh, u bent toch uh, Dream, Dream Palace Relax Bedrijf, hè? Klopt. Ja, um, uh, nou, um, zocht ik dat u uh, op zoek bent naar nieuwe mensen. Ja. Sorry, ik ben een beetje zenuwachtig, hoor. En, ja, um, <laughs> sorry. <laughs> <laughs> um, en uh, nou dacht ik, mijn vriendin en ik, we zitten nogal krap. En misschien is het wat, wat voor mijn vriendin... Um, dacht ik. Uh, nou zag ik uh, diverse werkzaamheden. En dan vroeg ik me af wat het ongeveer inhield. Uh, je hebt niet op de site gekeken nog? Uh, nee, oh, nee, sorry. Dat heb ik nog niet gedaan. Oh ja, dat, inderdaad, uw website staat. Nee, ik heb nog niet gekeken, sorry. Ja, op de site staat in principe alles wat wij doen. Mm -hmm. uh, wat er mogelijk is, en het is een, ja, maar net van degene wat degene wil. Ja, ja. Nou ja, uh, en dat, dat is ook gewoon uh, zeg maar uh, seksen. Daar komt het de meest neer. Ja, ja, ja. En, uh, oké. Okay. Um, nou ja, en is het wel zo, natuurlijk hebben wij <laughs> wel seks met z'n tweeën. Maar um, we hebben natuurlijk niet echt ervaring met uh, hoe dit hoe werkt. Dus um, misschien nee, nee. zijn, zijn ja. er cursussen, of ik weet niet hoe dat gaat. Ja, nou, dus dat staat er ook op, Ervaring niet noodzakelijk. Nee, ja, precies, dus, uh, het ja. Dat is net onbelangrijk. Ja. En er wordt heel veel dingen uitgelegd. Kijk, en seks hebben kan iedereen. Ja. <laughs> dat is het probleem niet. Nee, dat is waar. <laughs> Ja, en verder is ja, uh, wij zeggen altijd, denk om jezelf. Mm -hmm. Ja, er zijn van ons uit zijn er wat dingen verplicht, het werk met condoom is verplicht, wat ze zelf doen. We dus oh. ze zelf weten wat van ons uit is verplicht. oh dat, dat vind ik wel fijn om, om te horen, want, nou ja, het ja, ja. is wel fijn als mijn vriendin met iemand anders in bed gaat, dat het dan toch in ieder geval veilig is, weet je wel. Ja, precies, absoluut, van ons ja. uit wel, en wat ze zelf doet is uh, haar eigen pakje aan, zeggen we altijd. Ja, ja, ja, ja. Ja, want er zijn mensen die zeggen, maar, ja, ik geef je 500 meer zonder condoom ze doen het, dus uh, ja, daar zijn wij ja, ja. niet bij. Oké, okay, oh ja, en daar, daar gaat u verder ook niet over? Nee, nee, nee ze hebben eigen verantwoording. Ja, ja, dus u bent eigenlijk de enige, alleen de ja. mensen die het met elkaar in contact brengen of zo? Ja. ja, ja. we middelen, uh, wij vertellen het een en ander hoe het werkt, vooraf hoor, en dan kunnen ze altijd nog beslissen of ze aan het werk gaan. Ja, ja, ja. Ja, ja weet je weet, weet wat het is? Want uh, ik heb het nog niet echt met, met, met mijn vriendin overlegd, uh. Uh, maar we hebben het er wel eens een keer over gehad, dus ik denk laat ik me eerst nog even weet je, informatie opdoen. Ja. Want dan, uh, dan uh, kan ik een beetje zeggen wat, wat hoe en wat. Um, nee, dat kan ook niet natuurlijk, hè. Nee. Weet <laughs> ik zag ook dat u zei, uh, uiterlijk, uiterlijk is onbelangrijk. Ja. Um, nou heeft mijn vriendin, het is een beetje lullig om te zeggen, ze is gelukkig niet thuis. Maar ze heeft nogal veel acne. Um, nee, ja. Niet nee, echt niet? Nee, maar dat maar helemaal niet zo uit. Dus, dus als, als het iedereen die... Uh... Oké. Okay. En, en, en wat, voor, wat voor mannen bellen dan? Of, of vrouwen? Of o, o. Wat uh, bedoel je, wat voor? Ja, ik, ik, ik ben altijd bang dat het al hele grote, vieze oude mannen zijn of zo. En... Nee hoor, nee, want dan, dan, dan moet ze gaan tippen op de Dan heeft ze vieze oude. <laughs> ja, dat, ja, dat is bij de. Een heel ander volk dan uh, in een escort. Uh... Ja, ja, het is, het is wel redelijk uh, st stijlvol, zeg maar. Ja. Oké, okay. ja. en, en um, misschien een gekke vraag, maar uh, mannen? Ik, bijvoorbeeld voor mezelf, zeg maar? Uh, zou ook kunnen, alleen het is een stuk minder. Uh, gewild aan de vrouwen. Ja, ja, ja. En uh, ik wil ook wel misschien uh, met mannen anders of zo. Als het echt... Dat verdient dan meer geld misschien? Uh, dat kan, maar het ligt ook aan wat je doet. Ja, ja, ja, ja. Kijk, als je zegt ik ben wel bier, ik wil wel met een man. Uh, maar ik ben niet bottom of, of top of zo. Dan, uh... Sorry, wat, wat bedoelt u? <laughs> uh, een top is degene die een man neukt. Ja? En een bottom is de man neukt. Genooglijke... Oh, oh, logisch al. ja. Oh, ja. En oké. Okay. Sommigen zijn wel bieden. die vindt het niet erg om een verdwaalde hand te hebben, zeg maar. <laughs> en, ja, ja, oké. Okay. Goed. Um... Er zijn mensen die er dus helemaal niets van moeten weten van mannen, dat kan ook nog. Ja, <laughs> ja, ja. Hey, weet u, ik, ik ga het even met mijn vriendin overleggen en dan, dan bel ik misschien nog wel even terug. Is prima. Oké, okay, mag ik u hartelijk bedanken voor uw informatie? Ja, tuurlijk. Oké, okay, dank u wel, meneer. Oké, okay, fijne avond. Van hetzelfde, dank u. Ja. Dag. Het was een klote dag Alles kut, alles kut Omdat ik jou met hem zag Stomme trut, stomme trut Jij kan lachen als het moet Elke keer, elke keer Jij kan denk ik lachen Om alles Alles, alles Midnight Runners en Come On Along. De voorwandwand stond met Rut en daarvoor mijn hysterische gesprek met de meneer van Dream Palace Relaxbedrijf. Ik vond hem nog best vriendelijk trouwens, ik vond hem omdat hij het ook heel aardig uitlegt over wat top en wat bottom is. Even voor de goede orde, ik wist het natuurlijk al lang, maar ik wil het graag even uitleg, uitgelegd worden. En dit is een van mijn favoriete nummers uh, alle tijden misschien wel, gewoon omdat het zo'n vet, vet koortje heeft. Dit zijn uh, de collections en Golden Scans. Silverchair en Anna's song. Dat gaat over uh, anorexia. En de zanger van Silverchair die heeft zelf anorexia gehad. Een van de weinige mannen, want het is nogal een vrouwenziekte. Goed, uh, lekker opbeurend ook. Gaan we naar iets vrolijks. Dit is nieuw en dit is vet. Dit is Tommy Gun van World Republic. En dit is hard. Zo meteen de kumier. Ninja en Brown Will Break Metal, ja. Yeah. Oh, daar is hij weer. Het is half elf geweest, het is tijd voor Koerts Kuum. Juist, Koerts Kumu deze week, uh, ik zal even nog. wat het is. Uh, elke week haal ik een, uh, een aspirant zanger of zangeres van YouTube, die denkt dat hij uh, zoveel talent heeft dat hij uh, een videoclip moet opnemen en, uh, en op uh, internet kan gooien en uh, dan hoopt hij dat mensen het oppakken. En uh, dat die pop uh, beroemd wordt, gok ik zo. Ik denk dat dat het is. Uh, nou ja, ik pak ze op inderdaad en ik uh, speel ze af. Ik geef ze de, het podium wat ze willen. Alleen, uh, het podium uh, sta ik bij en ik ga ze commentaar geven. En deze week heb ik Gewoon Jeroen en Gewoon Jeroen heeft het prachtige chanson Ik wil echt geen dag verliezen geschreven. En ik ga nu even voorlezen van de biografie van Zanger Jeroen op zijn website www.zangerjeroen.nu toen ik op school zat is het allemaal begonnen voor de gat met een kameraad en een leraar van school een bandje opzetten. En daarin zou ik keyboard in gaan spelen. Maar dat was niet zo'n succes. Toen op een dag als wij aan het oefenen waren heeft Jeroen een microfoon gepakt en heeft toen een liedje gezongen van Jan Smit, namelijk Laura. Toen zei de leraar van mij dat moet je gaan zingen op het schoolfeest. Dat hebben wij gedaan en het publiek vond het top. Na ongeveer twee jaar met de band bezig zijn geweest is jammer genoeg. Iedereen heeft meegestopt, behalve ik. Ik vond het zo leuk en we hebben we toen opgegeven voor de hoge Lente. En dan bla bla bla bla bla bla. Hoop onzin. Heel veel spaties waar ze wel horen, waar ze niet, en geen spaties, waar ze hadden gemoeten. Nou ja, grote onzin. Uh, ik zal even uitleggen wie uh, gewoon Jeroen is. Gewoon Jeroen is een typische nerd. Nou weet je wel, je hebt twee soorten nerds. Je hebt dat je als charmante nerds, zoals ik, dat je al je die, uh, die computer fix als het nodig is. En uh, gewoon een dikke bril op hebben, verder gewoon tof zijn. Maar dit is gewoon een lelijke, lelijke fucking mongel. En hij uh, nou, staat ook met zijn hoofd tussen zijn schouders, uh, een beetje voor zich uitstaren. Um, hij heeft een, uh, een bril uiteraard, vies pekkig haar en een heel vies wijf, met die in de videoclip speelt. Nou, goed, je moet het zelf maar even horen, dit is gewoon Jeroen en ik wil echt geen dag verliezen. Ja, daar gaan we. Dat is een belofte waard. Alsjeblieft beloofd stop te zingen. Laat er niets op doen, ja, daar word je echt niet lekker vrolijk van. Ik word niet lekker vrolijk van jou. Haha. Het hoeft niet voor eeuwig zijn, ook al heeft het wel de schijn. Daarom vraag ik jou dit maar alleen. Nou zeg het eens. Geen dag verliezen uh. Door alleen voor jou te kiezen uh. Ik wil elke dag Met jou beleven Ja, uh, lief lied Ik zal van je blijven houden Daarom wil ik met je trouwen Het <laughs> Rijnmoordenboekjes gevonden, jammer Hou het ik ja, wel altijd bij je zijn Dat Zo klinkt het toch ik wil alleen maar bij je zijn ik kan me niet voorstellen dat iemand echt daadwerkelijk op hem zit te wachten namelijk. Op dit moment in de videoclip gaat hij van een glijbaan af. Dat is een volwassen vent, dat moet je weten. Om te janken. Oh, ja. Ze beloven het niet, want je kijkt me in mijn hart. Jij weet sowieso wel wat ik voel voor jou. Oh ja, ik voel walging, weet je dat? Er walging. geen meer wat? Als je om Alkander geeft Alkander Ja, ik weet heel zeker wat ik wil Ik wil dat jij je bek houdt Zullen we daar eens beginnen? Ik wil echt geen dag verliezen Door alleen voor jou te kiezen Ik wil elke dag met jou beleven Ik zal van je blijven houden. Alsjeblieft. Daarom wil ik met je trouwen. Ik wil enkel altijd bij je zijn, valtier ja. de buurtje zonder jou. Dat doet me pijn, weet je wat pijn? Doet? Ik vind liedje. Nu voor altijd nu samen zijn. Het past lekker mee te worden, dankjewel. Wat wil Jeroen. Ik wil echt nog een keer fijn jou lezen. Nog alleen voor jou de koets. Ik wil elke dag met jou beleven. Koets good. ja, is... je blijven. Wat een houden. kut muziek. Daarom wil ik met je je trouwen. Ik wil enkel ik zou dit gewoon beter kunnen zingen. Ik zeg niet dat ik getalenteerde zanger mee. Ik wil echt geen dag Maar gewoon Jeroen is echt Troll alleen voor jou is de klas. Ik wil ook je ziet er ook echt niet uit. Je moet echt even de videoclip checken. De videoclip heb ik net getwitterd. Ik zal van. En dan kan je dus vinden op www.twitter.com. Slash keizerrijk. Het keizerrijk schrijf je met E, korte I. Of e, e, lange I, Z of korte I, J, Z. Dan ik mijn eigen grapje. Goed, het was gewoon Jeroen. En ik wil echt geen dag verliezen. Volgende keer weer nieuwe Cumu. En nu even eh, weer fatsoenlijke muziek. Dit is Lim Biscuit en de soundtrack van Mission Impossible 2. Take a look around. <coughs> dan En more is less. En nou uh, ja, de, daarvoor dus Limbiscuit. En take a look around. Die jongens van de Oasis hebben eindelijk eens zulke harde ruzie gekregen. Je heeft al de broertjes uh, Noel en Liam Gallagher. Um, en toen uh, is Liam Gallagher is eigenlijk zo boos geworden dat hij uh, weggegaan is. Dus Noel Gallagher die heeft uh, die jongens bij elkaar geroepen. En um, die heeft, uh, hoe heet die gast? Oeh, even goed Jeff Walton? Heeft hij erbij gehaald? Dat is van de, de bassist van Gorilla's. En de bassist van Oasis. En die bel, die is nu gitarist. En uh, ze hebben een nieuwe band gemaakt dus. En die heet de BDI en ze hebben gewoon een vet nummer gemaakt. Dit is Bring the Light. En volgens Noel Gallagher wordt dit beter dan Oasis. Nou, ben benieuwd.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 Kijk omhoog, mijn pupillen worden groot De wereld is verplacht, ja Op je polenpipsna Golf mengt de afstand Van je hemellichaam Ze is van spectrale passen. Gewoon oh, aan krachten. Hoe Losgepast toen ze naar me lachten Je kijkt terug in de tijd Als je naar de kijkt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 In de lucht als sterren stof. Dan ben ik in de sky Met diamonds op mijn nek, bitch Duimels om mijn nek Loos in de sky Met Diamonds on mijn nek, bitch Duimels om mijn nek Duimels om mijn nek jongen Hey, hoor daar jongen I wanna see your rainbow high in the sky I wanna see you and me Turbo en dit is de laatste nummer van Keizerrijk. En was te zeker de toekomstige nummer 1 van Nederland. Dus Turbo Paul Elstek en de New Kids. Tot volgende week.